Het was de eerste keer dat een prominente deelnemer bovenaan eindigde bij de taalstrijd... en ook waren er niet eerder twee winnaars. Kramer en Braakman maakten allebei vier fouten. Het gemiddelde aantal fouten lag op dertien. De tekst was dit jaar geschreven door schrijver Arnon Grunberg. Die wilde een leesbaar dictee maken met niet al te veel moeilijke woorden. Het dictee begon met... In dit dictee zal ik een gedeelte van Sigmund Freud's gedachtegoed expliceren... Dan nog het weer aan de kustbuien, elders opklaringen en 3 graden. Overdag vooral in de middag ook buien, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ondanks een grote hit had met het nummer Heaven. Vervolgens kwam uh, Daddy. En wat ik hier liet horen, dat is... Uh... Ik duidde mijn uh, cd, dat is op een of andere manier in mijn mailbox terechtgekomen. En je hoorde Emily Sandy met het nummer Easier in Bed. Het is ook niet te vinden op de meest recente album. En uh, ja, ik heb het mailtje niet meer, dus ik kan je bij God niet vertellen hoe dat uh, bij mij is binnengekomen. Maar in ieder geval wel heel vrij, dit Easier in Bed van uh, Emily Sandy. Ja, aan het begin van het derde uur, de nacht ging de anders bij de vader op Radio 1. Je weet er dan wel dat derde uur van de nacht klinkt. anders. Dat staat in het teken van de humor straks tussen uh, half vijf en vijf. Dan laat ik je weer uh, het leukste uit Spijkers met Koppel van afgelopen zaterdag horen. En tot die tijd nog uh, een aantal fraaie liederen. Loïe Lieberman die komt langs, ook muziek van haar. En ook weer muziek uit de eigen archieven, de VARA-archieven. Op de memorabele datum, de 11e van de 11e van het jaar 2011... was in het ochtendprogramma van Giel te gast het gezelschap De Postman. En die gingen een liedje zingen uit de megatop 50. Een heel bekend liedje, want uh, het wordt op bijna alle radiozenders gedraaid... die Nederland rijk is. Behalve Radio 4, geloof ik, die doen niet mee. Maar alle andere zenders, daar kan je dit wel horen. And I to it over somebody that I used to know from Gauthier. but this is the cover version from Postman. She points fingers to everybody else. Got wings on the back. Don't need anybody's help. But you the one responsible for all your mess, all you said, Cold up was all you had. Like many, I just came and went. Like many, I was the only one that came close to understand. You trust, you turn heavy. Like what if you learned from it? Nothing that don't matter, You happen to turn on me. Why would you go and do that? But you that kind. Run ahead into a wall. Must be you that blind. I showed it was never wrong and didn't make a move till I knew that I was really gone. Like what am I to do? Yes, maybe it didn't happen as happily ever after. Now you try to tell me I'm the cause of your disaster. Get out of here. But you didn't have to cut me off Make all like it never happened and that we were nothing. That I used to know. En ik hoorde eens een keer de versie van Postman... zoals die op de 11e van de 11e afgelopen jaar werd uitgevoerd... in het ochtendprogramma van uh, Giel, op 3FM. Somebody That I Used To Know, dat is waarschijnlijk de Song Of The Year... en dat is een programma van de VPRO op 3FM. wordt vanavond uitgezonden vanaf 10 uur. De beste liedjes uit het alternatieve circuit. En dit zal ook zeer hoog eindigen. En als je geen tijd hebt om vanavond te luisteren naar die uitzending op 3FM... je kan bijvoorbeeld luisteren naar Met toch Op morgen, als we op te noemen... Los van het feit dat er zoiets is als On Demand kan je ook kijken naar de samenvatting daarvan op televisie. En dat zal plaatsvinden 10 over 12 op Nederland 3 in de nacht van zaterdag op zondag. Song of the Year, dus een gezellig programma met alle leuke liedjes uit het alternatieve circuit van het afgelopen jaar. Nederland 3, 10 over 12 bij de VPRO. Kerstliedjes die niet zo kerstachtig klinken. Er is er bijvoorbeeld eentje: Smooth and Terrell. En Gabriel. And you're the Smooth and Terrell. In the light of the day, I forget that it's over. I imagine you're here with your hand on my shoulder. I've got to find you. How can it be that a love can slip away? Do you still think of me? Oh baby I'll be long, long gone Spend the rest of my nights Wondering what went wrong Until I find you There's no other way I'll hang on to my heart For as long as it takes It is the cure in times of need It is the knife that makes you bleed oh. From the look on your face I could tell that it's over Said you'd keep me warm Then you gave me the cold shoulder Come on baby me the truth. How'd you look me in the heart when you said I love you? Oh. Laurie Lieberman, met een opname 1995, Blue Memory, de titel daarvan. En vanavond kan je haar zien en beluisteren en bewonderen in Reusel. Dan zal ze optreden in Cultureel Centrum de Kei. En morgenavond dan is ze in Maastricht Theater aan het Vrijthof... Dan zal ze dan een show weggeven. Laurie Lieberman, Blue Memory. Maar ze is vooral bekend geworden met een hele compositie. Hele bekende compositie. Niet in haar eigen uitvoering. Er zijn twee versies die veel bekender zijn geworden. Het gaat allemaal om dit nummer. Drum in my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his arms. Je. This Song van Roberta Fleck, die 1972 daar een hele grote hit mee had. In 1996 kwam het weer de hit praten, en toen in de versie van de Fuji's Het origineel dat staat op naam van Laurie Lieberman, en die zal het ongetwijfeld vanavond in Reuzel zingen, in Cultureel Centrum de Kei, en morgenavond in Theater uh, aan het of in Maastricht. Want zij is uh, de geestelijke moeder van het liedje, van de killing. Maar... Killing is Softly. Shadow Zijn meest recente album heet The Less You Know The Better. Met Aap de medewerking van Little Dragon. Met name in dit liedje dat als titel heeft Scale It Back. De nieuwe single is het voor DJ Shadow. En zo zijn wij langzamerhand toegekomen hier in de nacht. Hing het anders aan. Het leukste uit met koppen van afgelopen zaterdag. Je kunt ze dadelijk in... Volgorde. Gaan luisteren naar de column van Martijn Koning. Daarna het optreden van Zelstra in Spekers met Koppen. Vervolgens een cabaretfragment. Maria Mena die zingt tussendoor een liedje onder de titel Money. En tot besluit dan de column van Wim Daniels. Maar voordat we gaan luisteren naar Martijn Konings... Eerst nog even deze van Cosby, Stils en Nash. Met Neil Young in de hoofdrol...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 be because I had the flu for Christmas And I'm not feeling up too far It increases my paranoia Like looking at my mirror and seeing a police scar. But I'm not giving in Together. I'm gonna get down in that sunny southern weather Oh, uh, deze week heb ik er een jaartje bij gekregen. Of een jaartje minder, het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb zoveel mooie dingen gekregen... Maar het mooiste cadeau wat ik heb gekregen is toch wel die kale plek op mijn achterhoofd. Dank u, God. Het is altijd leuk om iets te krijgen waar je niet om hebt gevraagd, hè. Hoe vaak word je in het leven nog echt verrast? Nou, best wel vaak. Ik kan niet de enige zijn geweest die verrast was toen hij hoorde dat Gerard Joling seks heeft gehad met Tatjana. Tatjana ontkent alles. Ik kan er zelf ook niet helemaal een beeld bij krijgen. Maar, maar, maar buurman, wat doet u nu? Nou, schat, ik trek je even snel een ander jurkje aan die niet zo vloekt met je schoenen. Het zette me aan het denken, heeft nou echt iedereen een keer seks met Tatjana gehad, behalve ik? En hoe verrassend was het om Wouter Bos tijdens het verhoor voor de, door de commissie De Wit onder Ede te horen zeggen... dat hij toen, in 2008, als minister van Financiën, nooit had kunnen weten dat zijn handelen jaren later ervoor zou zorgen... dat hij de oorzaak zou zijn van het schrappen van een aflevering van Sesamstraat. Hoe durft hij... Het leidde tot verontwaardigde reacties op de verschillende social media. Diep triest, blogde Tommy. Belachelijk, postte Inimini op Facebook. En. <lacht> Twitterde een hevig geëmotioneerde Pino. Maxime Verhagen zat met zijn natte haartjes netjes gekampt... en een kop warme chocolademelk voor de buis... en was zo teleurgesteld dat hij, dat hij de AIVD heeft gevraagd de zaak te onderzoeken. En je gunt het die arme Wouter Bos ook niet. Neem je afscheid van de politiek om meer tijd met je kinderen door te kunnen brengen? Ben jij de reden dat op pakjesavond de Sinterklaas-uitzending van Seesemstraat wordt gecanceld? Hoe het bij hem, huis, bij hem thuis is ontvangen weet ik niet precies... maar ik denk dat Wouter volgend jaar met Sinterklaas een volle luier in zijn schoentje vindt. En het verhaal van Wouter was eventjes belangrijker dan Sesamstraat. Dat gebeurt wel eens. Als binnenkort het winkelcentrum van Sesamstraat verzakt, zijn zij weer aan de beurt. En alle tere kinderzieltjes die zogenaamd getraumatiseerd waren... moeten beseffen dat er op deze aarde ook kinderen zijn die het vele malen erger hebben. Kinderen die met Sinterklaas en geen sesamstraat kunnen kijken... en te horen krijgen dat Rob Campus een echte vader is. <lacht> Wouter Bos gaf antwoord op de vragen over de oorzaak van de kredietcrisis. De labiele toestand van de euro is wat de klok slaat. Gaat de euro het redden? Hoe moeten we de euro redden? Voor de euro? Tegen de euro? Heeft het voor mij een euro? Is er straks nog een euro? Wat te doen met de euro? Ik heb geen enkel benul wat te doen met de euro. Ik weet wel wat ik moet doen met mijn euro. En dat is in ieder geval nooit meer geld geven aan natuurrampen in Japan. Uit Japan kwam het verrassende nieuws dat ze 22 miljoen euro uit het rampenfonds voor slachtoffers van de tsunami hebben gebruikt om de walvisjacht te stimuleren. Wat de fuck Ushima is dat? Stelletje geniepige maar hulpbehoevende Japanners. Het geld kunnen we niet meer terugkrijgen, want dat hebben ze al gebruikt om de walvisvloot extra te beveiligen en te bewapenen tegen milieuactivisten. En dan moeten wij op zijn minst die spullen terugkrijgen. Dan kunnen wij bijvoorbeeld onze schepen beveiligen tegen piraten of om onze openbare ruimtes waar debatten plaatsvinden te beveiligen tegen geloofsactivisten. Want je moet tegenwoordig niet verrast opkijken als je bijeenkomst ruw wordt verstoord door Sharia voor Holland activisten. Wat overigens allemaal Belgen waren. Op zijn minst eigenaardig. Waarom sturen ze de Nederlandse tak niet zou je denken? Maar dat zat zo. Die waren die dag namens Sharia voor België een boekpresentatie aan het verstoren in Gent. Maar je kunt hier beter geen grap over maken. Je loopt grote kans om problemen te krijgen met die Zwitsers van Sharia voor Denemarken. Of de Simpsons van Sharia voor Disneyland. Maar laten we het al helemaal niet over cartoons hebben. Ik wil liever niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Tuurlijk, diep van binnen weet ik dat het ijdele hoop is. Want ik ben bang dat het leven nog vele, vele verrassingen voor mij in petto heeft. En helemaal in deze spannende tijden van onzekerheid, crisis en rampspoed. Maar ik laat de moed niet zakken. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Zolang ik nog haren heb dan. Dank u wel.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 Water. Ik zoek het in ethiek. En het blijft niet bij die anderen. Ik raak hem toch weer kwijt. De uitdaging verdween. En de leegte weer een feit. Ik zoek het op de kaart, Ik zoek het ver van aan.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 Dinsdag. Dinsdag komt het cpb Centraal planbureau met nieuwe economische cijfers en dat die er niet gunstig uitzien. Als de voorspellingen kloppen, dan duikt Nederland volgend jaar in een recessie in. Volgens het CPB lijkt het erop dat er nog meer bezuinigd moet worden dan tot nu toe gedacht. Niet alleen de overheid, maar ook u, de consument, moet de broekriem aanhalen. Daarom in spijks met koppen de nieuwe bezuinigingsrubriek Zuinig in de Middag. Ja, luisteraars, het is zaterdagmiddag en dat betekent dat het weer tijd is voor Zuinig in de Middag. Het programma met tips en trucs om minder geld uit te geven. Ik ben Tini Gozens. En ik ben Twan van Vlissingen. En natuurlijk worden wij weer bijgestaan door onze financiële expert. Onze rots in de branding, Ed van der Vries. Ed, je ziet er goed uit, jongen. Dankjewel, Twan. Uh, ja, en uh, we beginnen zoals altijd met tips van de luisteraars. En de eerste is van Willy van der Veen uit Maarsen. Ja, en Willy die schrijft: uh, lieve Twan en Tini, als ik ga skiën vind ik het vaak zo duur om op de piste te eten. Je betaalt zo 20 euro voor een bordje friet en een hamburger. En dan is het vaak nog niet eens lekker ook. Mijn tip is dan ook: smeer gewoon een stokbroodje met camembert of een Italiaanse bom met mozzarella. En neem die mee. Zeker als je vaak op wintersport gaat, bespaar je dan zo honderden euro's. Nou, Willy, dankjewel. En dan kijk ik natuurlijk naar onze financieel expert Ed van der Vlies. Ed, is dit haalbaar? Ja, ja, dit is absoluut haalbaar. Dat is een hele, hele goede tip, Tini. En ik heb daar zelfs nog wel iets aan toe te voegen. Oh, een tip van Ed? Ed, vertel op. Ja, want als je nou echt wilt besparen, hè, dan kan dat natuurlijk ook gewoon op een andere manier door helemaal niet op wintersport te gaan. Eh, uh, sorry? Sorry, wat... But... Wat zei je, Ed? Nou, dat als je, zeg maar, echt de, de, de nood hoog is, dan heb ik het dus over dat als er een echte financiële crisis is, dan moet je misschien maar gewoon eens een keertje thuis blijven en niet op wintersport gaan. Oké, okay, maar hoe bedoel je dat precies? Nou, eigenlijk gewoon letterlijk, zoals ik het zeg, dan gaan we dus niet op wintersport. Oké, okay, dus even voor mijn beeld. Um, in plaats van dat je wel gaat, ga je niet. Ja, je blijft uh, thuis, zoals dat ze dat zo mooi noemen. Uh, en de kinderen dan? Vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik ook over nagedacht. Die laat je dus ook thuis. <lacht> uh, um, en, en, en mijn skis? Ik heb net mijn skis gewakst. Nou, Dat kan uh, op zich geen kwaad, maar ze blijven thuis. Thuis? Ja, uh, doe, die doe die muziek maar even uit, jongens. Doe die muziek maar even uit. Wat, wat, Ed, Ed, Ed, je weet niet waar je over praat. Heb jij enig idee hoe leuk wintersport is? He? Dat je die boekenpiste afgaat, zo... En mag gaan, mag gaan, maar gaan. Maar gaan. Kijk maar gaan die kick, ken je dat, Ed? Ja, ik ben zelf ook geweest. Het is inderdaad fantastisch, maar als er geen geld is... Ja, Meen je dit echt, Ed? Ja, serieus, ja. Nee, Ed... Je zit ons in de maling te nemen. Nee, echt niet. Nee, nee. Ja, wel, ja. Ik zie je lachen, nee, hè. Nee, nee, nee. Je ons <tied> in de maling, joh. <middels> Godzam, ja. je ons in de Mali. We geloof het, hè? He. Ik geloof het hè. Ik mach niet ook, hè? Boto en suiker. Oh, je had die gezichten moeten zien. Dus we kunnen nu gewoon! Jij kan gewoon oh, op ja. ik wist het! Ik wist het. Oh, oh, oh Ed, Nou, dat was een heel mooi tuk, jongen. Nou, we hebben nog maar weinig tijd, dus start de band, want we hebben nog één tip. Ja, je luistert nog steeds naar zuinig in de middag de tips van luisteraars. En de volgende tip, die komt van Lotte. Ja, Lotte mailt, we kennen het allemaal wel. Hoe het gekomen is, weet je niet, maar er zit opeens een flinke kras op je iPad. Lotte's tip, koop geen nieuwe, maar blijf de oude iPad gewoon gebruiken. Zo'n kras maakt je iPad juist uniek. Fantastisch, dankjewel Lotte. Uh, Ed, goede tip. Zeker, zeker. Maar als je echt wilt besparen, dan had je natuurlijk beter helemaal geen iPad kunnen kopen. Ja. Ja, en hey, wat drinken jongens? Hey, maak goed er eentje open. Nah, en terwijl hier de champagne open gaat, sluit ik af. Vanuit de lobby van het Hilton Hotel was dit zuinig in de middag. Eh, tot, tot zuinig, zuinig. Uh, tot zuinig. I'm not scared of consequences Don't believe in God, I trust this moment I am helping her The rest of you are vultures Where were you when our father passed away? I stayed and helped her pay her bills She drank her pain away She's always been so helpless But she must be stored away Our family's always been divided Why cooperate today? Oh, you smell money Money She reeks of money You're my sister, but you never came around on Christmases You traveled, kept great distances between you and your family Wanted for myself, my kids are flawed Look at my ex-wives, I deserve some compensation We raken als Nederland onze AAA-rating kwijt. De Amerikaanse financiële instelling Standard Poor's gaat ons misschien nog dit weekend een lagere betrouwbaarheidsstatus geven. Misschien wordt het AA of AA- of zelfs A of zelfs A-. Straks zitten we nog op niveau CDA. Nog verder zakken dan een A-rating kan ook. Je hebt ook een B-rating, bijvoorbeeld BB, een lettercombinatie die we in betere tijden direct koppelden aan Brigitte Bardot. Zij had in haar eigen gloriedagen een AA-rating en enorm veel seksappeal. Een woord dat je tegenwoordig opvallend weinig meer hoort. In het kerstnummer van Playboy staat als hoofddak Stacey Rookhuizen. Van haar wordt niet gezegd dat ze seksappeal heeft, maar dat ze geil is. Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk drukte iedereen deze week nog op het hart... dat je niet bang hoeft te zijn dat je van de foto's van Stacey zelf niet geil wordt. Dat was een dubbele ontkenning. Waardoor Heemskerk leek te zeggen dat je juist bang moet zijn als je wel geil van wordt. Met andere woorden, als je van Stacey rookhuizen geil wordt... dan moet je hoognodig eens nalaten kijken. Zo'n disqualificatie zou ik maar Play mee niet laten welgevallen. Als je geil van achter naar voor leest, krijg je trouwens lieg. Dus Heemskerk zal Stacy ook nog wel gefotoshopt hebben. Kortom, een magere B-rating. De ratings van Standard Poor's kunnen via B en C nog verder naar beneden... naar de zogenoemde junk-status. Die status kan Nederland op termijn ook krijgen. Om je van de Junk Status een beeld te vormen moet je bijvoorbeeld denken aan een Tweede Kamer die uitsluitend uit Dion Grauzen bestaat. Of aan een cultuurlandschap dat gedomineerd wordt door de smaak van de New Kids en Corrie Konings die hoeren neuken nooit meer werken zingt. Standard en Poor's is ooit begonnen met een man die met zijn achternaam Poor heette. Henry Poor, wat in dit geval een curieuze naam is. Standard is er pas later bijgekomen als benaming voor de statistieken die het bedrijf hanteert. Standaardstatistieken. Henry Poer schreef in de 19e eeuw een boek over de spoorwegen in de Verenigde Staten. Hij maakte er daarna een jaarlijkse uitgave van omdat het spoorbedrijf in die tijd een belangrijke investeringsmogelijkheid was. Investeerders konden zo lezen of het verstandig was geld in de spoorwegen te beleggen. In Nederland hebben we daar geen boek voor nodig. Hier volstaat het om af en toe een trein te pakken. Deze week nog zat ik in de trein toen de conductrice door de coupé kwam lopen en luid en duidelijk vroeg: zijn er vragen? Toevallig had ik er een. <lacht> Ik had net te horen gekregen dat oud-wielrenner Jos van der Vleuten was overleden. Ik heb hem goed gekend en ik was een erelijst aan het overdenken. Ik had hem onder andere een keer derde zien worden in de acht van kamer 1972 was dat wist ik zelfs nog. Maar wie waren ook alweer de nummers 1 en 2? Dus toen de conductrice vroeg of we nog vragen waren, vroeg aan. Maar in plaats van dat ze zei Tino Tabak op plaats 1 en de luxemburger Mario Polanski op 2, keek ze me verstoord aan. Ja, wel met veel bravoure de coupé binnenkomen en roepen of er nog vragen zijn en dan bij de eerste de beste vraag moeten passen. Geen wonder dat we die AAA-rating kwijtraken. Gelukkig kwam het platform Beta Techniek deze week met een excellentiemodel voor het onderwijs. Volgens het platform is het onderwijs in Nederland afgezakt naar een junk-status met een zesjescultuur en een taboe op uitblinken. En dat moet veranderen. In het rapport dat het platform heeft uitgebracht worden ook jongeren aan het woord gelaten. Een 15-jarige jongen zegt erin... Als ik ergens in zou moeten uitblinken, zou ik iemand als Jensen willen worden. Gewoon slap in een tv-programma en daarmee je geld verdienen. Ik denk dat dit de spijker op zijn kop is. We zijn in Nederland helemaal niet zo bang om van Standard Poor's een junk-status te krijgen. Want die junk-status zien we als een AAA-rating. Of om in termen van Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk te spreken: zolang je ergens geil van wordt, hoef je nergens bang voor te zijn. APPLAUS Singalong Junk. En daarvoor hoorde je dan de column van Wim Daniels... ...uitgesproken afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen... ...werd voorafgegaan door Maria Mena en Munie ...en vervolgens uit Spekers met Koppen... ...het cabaret met Zeunig in de middag. En dat werd weer voorafgegaan door het optreden van Zijlstra... ...afgelopen zaterdag. Hij zong Ik zoek in de verte... De column van Martijn Koning was te horen en die werd weer afgegaan door Crosby Stills, Nash en Young met David Crosby in de hoofdrol. Hij heeft nog steeds een wilderige haardos. En hij zong in 1969 op DCV Almost Cut My Hair. al een hit, That You Don't Have to Be a Baby to Cry. 1963 van de Britse medegroep de Caravals. Maar dit was een actuele versie die je kon beluisteren... van de bandana splits. Bandana Splits Leuke meisjesgroepje in ieder geval. zo ik hoor je het nieuws hier bij De Nachtkring... Anders de Vader op Radio 1. En tot die tijd de exotische geluiden van... Orchestra La Moderna Tradition... Ami Cha Cha Cha.